Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Katwijk roept mensen op niet meer naar het strand te komen omdat het te vol is. Ook op andere stranden is het druk. Zo zijn alle parkeerplekken in Noordwijk en het Westland bezet, meldt Omroep West. Mensen kunnen daar alleen nog met de fiets naar het strand komen. De gemeente Westland heeft boa's ingezet om te kijken of mensen zich aan de coronaregels houden op de stranden.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 De reddingsbrigade haalde hem rond kwart voor elf gisteravond uit het water, maar de man kon niet meer worden gered. Waarschijnlijk is hij in het water onwel geworden. Dylan Groenewegen heeft gereageerd op de val van Fabio Jacobsen gisteravond in de Ronde van Polen. Hij viel tijdens een massasprint nadat Groenewegen hem tegen de hekken had geduwd. Op Twitter zegt de wielrenner dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd en dat hij aan hem denkt... De 23-jarige Jacobsen raakte zwaar gewond. Hij verbrijzelde zijn gehemelte en luchtpijp. Afgelopen nacht is hij vijf uur lang geopereerd. Hij wordt kunstmatig in coma gehouden. De Europese Commissie trekt 33 miljoen euro uit voor noodhulp aan Libanon. Het geld is bestemd voor medische uitrusting en het herstel van infrastructuur in het land. Volgens Commissievoorzitter Von der Leyen is het een eerste bedrag.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 Zandvoort en de regio Just stop you crying It's a sign of the times Welcome to the final show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 Als u van ons gewend bent, de lekkere en lange nummers hier op ZFM Zandvoort. Nou, als ze maar mooi zijn, en dat is deze zeker. Harry Styles hier op ZFM Zandvoort. Sign of the Times. En ja, lekker toepasselijk nummer voor deze uitzending van ZFM Lunchroom. Op deze bloedhete donderdag 6 augustus. Uh, en natuurlijk uh, samen met mijn sitekeclusie, goeiemiddag. Goedemiddag. Jelma. We hebben het alweer reuze gezellig en de uitzending moet, maar net nog begin, moet pas net beginnen. Ja, dus, moet uh, nog beginnen jammer en dan. we hebben het al heel gezellig. Dus uh, de, de komende twee uur van 1 tot 3 ZFM Lunchroom houden we u op de hoogte van het nieuws uit Zandvoort en de regio en dan natuurlijk met het uitgelichte onderwerp. De drukte naar Zandvoort. Want gaat de tweede golf aan strandbezoekers wel in goede banen worden geleid? En uh, niet zoals vorige week uh, wat dat gebeurde. In ieder geval, er zijn al veel uh, toezeggingen gedaan dat het deze keer uh, onder controle is. Uh, er staat alweer uh, lekker wat file natuurlijk uh, op de zeeweg uh, vanuit Haarlem... Richting, uh, richting ons mooie badplaats Zandvoort. Uh, maar liefst al drie kilometer file. Op onthoud is daar uh, tien minuten... Uh, maar ja, wat gaan we nog verder doen deze uitzending? Het uh, opmerkelijke nieuws dat ons verder opviel, uh, regionaal, maar zeker ook nationaal, misschien zelfs internationaal. Uh, uh, we hebben nog een liedje van Lucy, Lekker Zomers, uh, kan ik u vast vertellen. En die artiest is bekend ook van een kerstnummer, maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet de tijd. Uh, burgemeester is de gast, dat is het belangrijkste van deze... Nou, niet het belangrijkste, dat is het onderwerp van deze uitzending... De burgemeester te gast in het tweede uur over de coronacrisis, drukte in Zandvoort en eventuele maatregelen voor aankomend weekend. We hebben natuurlijk ook nog de opmerkelijke nieuwtjes uit onze eigen Zandvoort met oog en oor de debatplaats door dankzij de Zandvoortse Courant. En uh, wat eten wij vandaag? Dat weten we ook weer richting het einde van deze uitzending dankzij het recept van de dag. Uh, kijk, zoals u al hoort, een bomvolle uitzending. En dan vergeet ik bijna de artiest van de dag. Want die is vandaag eigenlijk een beetje de artiest van de week. Louis Armstrong zou deze week 119 jaar zijn geworden. Jeet, 119. Leeftijd. Maar goed, dat hij dat niet gaat. Wat moet hij toch al die leeftijd nog? Ja, nou, corona, het is, uh, als hij nu nog had geleefd, dan was hij de oudste persoon op de wereld. Uh, maar hij is overleden op 69-jarige leeftijd al op 6 juli 1971. Zijn muziek is echter tijdloos. Uh, geboren natuurlijk op 4 augustus 1901, dus uh, afgelopen dinsdag uh, inderdaad uh, zijn geboortedag. Uh, Louis Armstrong was een Amerikaanse jazz trompetist, zanger, acteur en entertainer. Entertainer. Zijn bijnaam was uh, Satchmo of Satch. Ken je die bijnaam? Satchmo? Of... Tuurlijk, tuurlijk. maar je kent wel de artiest. Ik ken wel Louis oh, Armstrong. Dat, uh, dat, ken dat, nou dat nou valt weer mee. Uh, geen strafpuntjes. Nee, oké. Okay. Hoef je hoeft niet naar huis. Je hoeft niet naar huis. Geen kruis uh, deze keer. Uh. Okay. Mijn stoel gaat straks wel omdraaien, maar, uh, zijn talenten als instrumentaal virtuoos omvatten een unieke eigen stijl van spelen en een buitengewoon talent voor medo medolieuze improvisatie. En uh, zo horen we dat in veel van zijn werken die deze uitzending voorbij komen. En een luik van zijn nummers. We beginnen vandaag met Dream A Little Dream van Louis Armstrong dus. Een nummer uit 1950 alweer. een van zijn populairste naoorlogse muziek. En uitgebracht onder het label EMI. Hier is Louis... Heel erg oud wordt die. Ja, maar nog steeds even mooi. Ik vind hem in ieder geval nog mooi. Dus dan mag hij gedraaid worden. Hier is Louis Armstrong met Dream A Little Dream.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 Baby, Dream a little dream of me. But, buzz, but, buzz, buzz, buzz, but, Fading, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, Just saying this, sweet dreams, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, dreaming. dream of me. Uh, uh, van Louis Armstrong natuurlijk. En, uh, en wie dan? Wie dan nog meer Ja, uh, niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Een beetje, eigenlijk een beetje beschaamd dat ik die net vergat uh, te noemen. Maar natuurlijk ook Ella Gerald uh, hoorde u uh, hier samen in een duet met uh, Louis Armstrong. Dream a little dream of me. En uh, ja, we hebben het vaak natuurlijk over de muziekkeuze in een uitzending. Maar uh, we zeiden net al even dit zit wel zeg maar op het randje. Maar ik hoop dat u er thuis van heeft genoten. En nog gaat van genieten het komende uur. Want uh, ik vind het nog het kunnen. Als ik het vind kunnen dan, uh, dan, dan moet het kunnen, dan moet het kunnen. <laughs> uh, wij gaan even naar uh, een tweede golf. En uh, nee, niet bang worden thuis mensen. Maar het gaat om de tweede golf aan strandbezoekers. Vorige weekend natuurlijk al een voorproefje gehad op de vrijdag. Maar de aankomende dagen, zeven dagen lang, uh, wordt er een hittegolf uh, voorspeld. En uh, ja, Lucie, ik pak even mijn blaadje erbij. Ja, uh, Want maar. we gaan het natuurlijk hebben over... De zomerse dagen in Zandvoort. Ja, want uh, vanwege het warme weer uh, verwacht veiligheidsregio Kennemerland de komende dagen opnieuw veel drukte aan de stranden... maar ook in de natuurgebieden en bij andere trekpleisters. Houd er rekening mee dat de gemeente en de politie bij grote drukte of volle parkeerterreinen de toegangswegen kunnen afsluiten. De Veiligheidsregio wil dat graag volhouden en spreekt bezoekers aan op de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen blijft van harte welkom, ook aan de kust van onze regio en op andere plekken waar verkoeling wordt gezocht. Maar onze oproep blijft: doe dit verstandig. Plan je heen- en ja, terugreis. Er zijn enkele tips zijn opgeschreven. Ja. Ja. Ja. Check, vooral, check vooral de drukte op de weg bij de ANWB, in de trein bij de NS en op de locatiestrand Strand en Duinmeer. Ja, en uh, natuurlijk ook handig om te noemen, mocht je met de bus komen voor je lol. Uh, dan natuurlijk ook even de dienstregeling van uh, Connection checken. Want die heeft aankomend weekend extra bus ingezet. Dus dat is even ja, een beetje. Okay, ja, ja. De treinen worden ook extra ingezet. Ja. Hè? Vanaf uh, Haarlem, niet vanaf Amsterdam. Nee, inderdaad ja, ze van ze het stationsplein. In, uh, dus dan Amsterdam krijg je weer van af... die prachtige foto's. In Haarlem bovenaf. overstappen. Ja, en, ja. Dan de trein, de, en daar worden dan wel weer meer treinen ingezet. Dat, trein. dat klopt inderdaad. ja Want de, de, de komt er komt straks ook nog eventjes voorbij. Uh, inderdaad, de NS gaat geen extra treinen inzetten tussen Amsterdam en Haarlem. Uh, of Amsterdam en Zandvoort direct. Maar dus wel vanuit Haarlem zijn er weer extra... mensen uh, ja, dus, de Amst dus uh, die uit Amsterdam komen moeten overstappen in Haarlem. Haarlem is lekker, uh, wordt lekker een overstapje. Uh, ja, en uh, dat wordt dan wel weer door... Uh, ns en uiteraard, uh... uiteraard, want zij moeten het in goede banen leiden. En dat er wordt gehouden aan de basisregels. Uh, u ook thuis. Blijf thuis bij klachten. En uh, laat u ook testen, hè, want dat wordt nu massaal gedaan. Dus uh, blijf zeker niet achter. Uh, houd anderhalve meter afstand zeker op drukke plekken. En uh, was zo vaak mogelijk van handen. Vooral als je op een drukke plek bent geweest. En uh, niet zeker meer weet wat je nou allemaal hebt aangeraakt. Of waar je in de buurt bent gekomen. Sowieso, je handen wassen is altijd al goed. Maar uh, ik denk juist nu. Uh, en natuurlijk, een beetje zelfpromotie. Uh, voor de Zandvoortse uh, nieuwtjes natuurlijk. Kunt u altijd blijven luisteren naar dit radiostation ZFM. Want daar gebeurt het in Zandvoort. Uh, de strandbezoekers komen hierheen. Dus wij houden u op de hoogte van alles wat er speelt. En ik heb ook nog een tip. Neem voor onderweg voldoende eten en vooral drinken mee. Oké. Okay. Dat is... Uh, dat is, dat is zeker een mooie tip, uh, Lucie. Dat is nog even belangrijk dat je het zegt. En straks hebben we nog meer tips, maar dat een beetje met een knipoog uh, over het Nationaal Hitteplan en zo. Maar dat is straks allemaal. We gaan eerst weer even naar muziek. Dit is een heerlijk nummer van uh, Tom Petty, uh, al zeg ik het zelf. Het nummer Wildflowers. Dan hoor ik u thuis bedenken. Wat een lekkere nummers draait die 18-jarige jammer nou. Dit is natuurlijk niet echt muziek uit mijn tijd of zo. Maar ik vind het lekker om naar te luisteren. En Lucie ook. En u ook hopelijk thuis. Dus daarom draai ik hem zeker. Straks natuurlijk ook weer wat, wat wildere muziek voor de jonge generatie hier bij ZFM Zandvoort. In de ZFM Lunchroom. En ja, wij gaan met oog en oor de badplaats door. Ik uh, moet daar nog steeds een jingle van maken trouwens. Ik ben laatst uh, uh, op het idee gekomen dat uh, gewoon voor een paar dingen zelf te gaan doen. En, uh, ja, zelf zingen, nee toch? Dan hoor je mij nog meer in deze uitzending. Nee, niet zelf zingen. Nee, nee niet zingen. Ik, ik ga niet zingen in een jingle. Okay, gewoon nee, lekker is... uh, monotoon, zoals ik altijd praat. Ja. <laughs> ik op, uh, ik we hebben een zin. waarschuwing van uh, de reddingsbrigade. Over uh, muivorming namelijk, om uh, meteen met de deur in huis te vallen. Nou ja, geen deur op het water, maar ga jij maar uh, daarmee openen. Ja, de laatste week zijn langs de Nederlandse kust helaas al diverse verdrinkingen geweest... door de aanwezigheid van muien. In Zandvoort is het gelukkig bij Reddingen gebleven... dankzij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja, dat zijn de echte helden van deze de dagen. Echte. Ja, daar gaan we nog wat mee doen. Met muitborden en banieren worden op het strand de plekken aangegeven waar de muien zich bevinden. Maar misschien toch weer even extra aandacht aan schenken. De betekenis van de rode en gele waarschuwingsvlaggen die bij strandpaviljoens en reddingsboten hangen. Posten, sorry. Ja. Ook staan de borden met uitleg aan de strandafgangen niet voor niets. Op de website van de Reddingsbrigade www.zrb. ...info zijn strandfolders in vier talen te downloaden over de gevaren van de zee. Ach zo, vier talen, ja. Vier talen zelfs. Ja. ja, merci. Dan hoef je niet te ver. Very good. Dan. Nice. Dank je wel. Oké. Dan hebben we nog interessante roofvogels in het dorp. Ja, want je dacht, die meeuwen daar blijft het allemaal een beetje bij. Maar we hebben ook nog echt mooie foto vogels in Zandvoort... Uh, je zal, zal maar niks vermoeden in je huiskamer zitten en opeens volstrekt zich voor je neus een klein drama. Uh, gelukkig had Bert Hogendijk uh, in Zandvoort zijn uh, mobiel start klaar en uh, kon zo de verrassingsaanval van een sperwer vastleggen, vlak voor zijn deur dus. Uh, het slag, uh, slachtoffer ervan uh, was het uh, een musje dat kennelijk ook verwar, ver, ver, verrast werd in zijn ochtendontbijtje. Oh, en werd dat dus uiteindelijk zelf. Ja, de gruwelijke verhalen hier in de ZFM Lunchroom. En uh, zo werd het musje weer een lekker hapje voor de sperber. Ja, zo werkt de natuur. Niet alleen sperbers zijn in Zandvoort actief. Ook slechtvalken hebben locaties als het bouwen Palace en de Watertoren uitgekozen als, uh, als hun uh, thuisfront. Uh, of als hun territorium, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Want dat past meer in de dierenwereld. Ik ben niet zo thuis in de dierenwereld. Maar in plaats van kleine vogels, jagen de slechtvalken meer op meeuwen. En daar zijn er genoeg van in Zandvoort. Dus uh, laat die slechtvalken maar komen, zou ik willen zeggen. Eten en gegeten worden, dat zijn nu eenmaal de regels van de natuur. En uh, ja, dan hebben we nog iets uh, leuks over het gasthuisplein. Want dat ja, gaat helemaal nostalgisch worden ineens. Het uh, gasthuisplein is dinsdag uh, voorzien van nostalgische foto's. Jeetje. En het ligt helemaal in de lijn om van het wat achteraf gelegen plein een cultureel plein te maken. Ja, dat dus, is het zeker. Is, maar het wordt wel steeds leuker daar volgens mij. De start van optredens op het nieuwe podium was afgelopen zondag. En nu is ook voor de aankleding een perfect initiatief gevonden en gekomen. Hele Jansen van het Zandvoorts Museum heeft van het Innovatiefonds Zandvoort de ruimte gekregen om dit initiatief te financieren... Aan Acht lantaarnpalen hangt nu een paneel met een iconische foto... van het, wat het plein een nog gezelligere uitstraling heeft gegeven. Nou, wat hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ga jij er langs? Ja, ik loop er heel vaak langs. Nou, dus, daarom vind da, ik het da, leuk. Oh, dan, dan zeg ik net niet tegen dat plastic zakje stoten en wat doe ik zelf uh, ja, hier, uh, ja, nee. hier uh, in de studio... Je zit ook heel ver van de microfoon af nu, hè? Jammer, dat weet je. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik was even, Moest, me, ik even kapel... mijn muziekje kwijt. Ik kan niet uh, zonder muziek. Uh, moet ik Apeldoorn bellen? Zeg het maar. <laughs> Wat grappig uh, dit. Uh... Maar in ieder geval... Uh, heb je het nou? ik nou? Ik heb het nog niet, maar praat uh, nou, nog even door, uh, Lucie. Yeah. Misschien uh, kan Walter. Walter nee. komt net binnen. Nee. Kan jij mijn liedje zingen? We hebben, we, hebben, we, ja. hebben natuurlijk altijd, we hebben natuurlijk altijd genoeg muziek hier. Dan wordt het even een andere dan in de planning. Er uh, gaat veel veranderen. Maar dit liedje niet. Want dat is al geschreven. Hier is Ilse de Lange met uh, Changes. I'm afraid of a heartbreak Strong Met het nummer Changes hier op ZFM Zandvoort luisteren je nog steeds. 106.9 FM of welke andere uh, middel u gebruikt om uh, ons te luisteren. Natuurlijk altijd bereikbaar via zfmsandvoort.nl door heel Nederland. Ook de ZFM app uh, daar via te beluisteren. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk helemaal top. Zandvoort uh, is overal en uh, zeker nu. Uh, wij gaan even naar de nieuwsflits. Want uh, ja, het blijft maar binnenstromen uh, dat op de hoogte houden en zo. We beginnen iets, uh, met iets uh, toch wel opmerkelijks eigenlijk. Nou ja, iets wat we wel hadden kunnen verwachten. Namelijk dat de veiligheidsregio Kennemerland... coronamaatregelen nu ook met boetes gaat handhaven. Dit meldt uh, de NOS gistermiddag op haar nieuwswebsite. Uh, de burgemeester van de Haarlemmermeer... -en, en veiligheidsvoorzitter van de regio Kennemerland... Marianne Schuurmans... noemt deze maatregelen onvermijdelijk... Nu het aantal besmettingen stijgt, moeten we harder zijn. Het vriendelijk vragen is voorbij. We gaan meer boetes uitdelen. Het kan helaas niet anders. Mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om te wennen aan de regels, liet zij weten. Schuurmans constateert de laatste tijd dat mensen het minder nauw nemen met de coronaregels... wat direct tot een stijging van het aantal besmettingen leidt. Ja. De waarschuwing geldt voor alle gemeenten die onder de veiligheidsregio Kermeland vallen, ook heemsteden... Die geldt thema's voor. De meer uit Geest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Bloemendaal. En ja, ook zandvoort. Oké, okay, zeker. En uh, dan nog even ook een oproep van het Rode Kruis. Want het ja. heeft natuurlijk allemaal te maken met de hittegolf: uh, om extra goed op elkaar te letten tijdens de komende warme dagen, zo luidt de oproep. Want de verwachting is dat we te maken krijgen met een hittegolf, die mogelijk wel 7 tot 9 dagen kan aanhouden. Ruim. Heerlijk. Met temperaturen oplopend. Nou, dat oplopen. zeg je nu, hè? het is pas dag één heerlijk. Ja, ja ik heb airco thuis. Okay. Oh, wat luxe. <laughs> ja, met temperaturen oplopend tot wel 35 graden. Het Rode Kruis verwijst naar een nog lopend onderzoek van Heindane, hoogleraar inspanningsfysiologie. aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. Hij komt tot de conclusie dat als de omgevingstemperatuur stijgt, ook het aantal mensen met gezondheid. ...klachten dat zich meldt bij de spoedeisende hulp toeneemt. Okay. Maar in het begin kan ik mij herinneren dat ze gezegd hebben... ...dat coronavirus, dat kan niet Ja, maar de gezond, gezondheidsklachten is natuurlijk heel breed, hè. Dat uh, ja, maar, kan ook zijn natuurlijk vanwege dus de warmte... ...en heb je ook mensen met hooikoorts en zo. Ja, dat speelt ook in de zomer vaak. Ja, ik dacht dat ze nu bedoelde echt met corona, dus niet. Dat, ja, Nou ja, in ieder, goed dat, in ieder geval goed dat meer mensen zich dan melden... ...want dan kan er in ieder geval onderzoek naar gedaan worden en dingen worden uitgesloten. Donderdag en de dagen erna is het Nationaal Hitteplan van Kracht. Uh, mensen krijgen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken en zich niet te veel in te spannen. Nou, Zoals, wij, nou nu zoals wij nu doen is eigenlijk perfect. Gewoon een radio uitzending presenteren zou iedereen eigenlijk ja. moeten doen in Zandvoort. <laughs> en goed op, uh, uh, op andere letten die, uh, ja, die eigenlijk... misschien wat kwetsbaarder zijn inderdaad. Straks meer over dat uh, Nationaal Hitteplan en natuurlijk uh, met een knipoog in het uh, stukje humor. Maar dan nog even over het vervoer. Want hoe kom je in Zandvoort met nou, de trein? ik adviseer uh, met de fiets of met de brommer. Want dat is uh, filevrij. En voor de rest, alle reiz reizigers die uh, vanuit Amsterdam via Haarlem rijden... kunnen ze daar overstappen op vier treinen per uur die naar de badplaats gaan. Die vier zomertreinen worden s'avonds tot 11 uur ingezet. Afgelopen vrijdag waren de rechtstreeks treinen van Amsterdam Centraal naar Zandvoort aan zee... het drugsbezet, volgens de NS. Dit leidde tot een overvolle brons op het station van Zandvoort. Op het station Amsterdam Centraal, Haarlem en Zandvoort... komen extra medewerkers te staan die proberen de treinen zo optimaal mogelijk te vullen. Ja. Ook wijzen ze op de mondkapjesplicht en de RIVM-regels. Ja, en dus, dan misschien nog even belangrijk om te noemen is... Uh, nou ja, wat ik vorige week zag op video's, dat mensen hier op het Zandvoortsperron uitstapten en direct bij de, deur van, of de deurtje van de coupé zeg maar, hun mondkapje afdeden. Ik zou willen meegeven mensen, het heeft niet zoveel zin als je dat dan doet. Nee, maar, doet <laughs> anderhalve meter verder. Ja, nee, maar ik bedoel natuurlijk, als je zo door een uitgang komt... dan loop je al wat dichter op elkaar natuurlijk. Omdat, ja, gewoon, het is een smalle doorgang. Dus uh, blijf daar ook zeker nog op letten. Het is uh, de mondkapjesplicht. Uh, of, nou ja, het ja. coronavirus is niet uh, weg wees, buiten de trein, zeg maar. Wees gewoon voorzichtig. <laughs> ja. uh, Connection liet eerder deze week weten dat er in ieder geval komend weekend... meer bussen gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Dit ja. nadat de busmaatschappij was overrompeld door het aantal passagiers... van afgelopen vrijdag. De gemeente Zandvoort heeft naar aanleiding van die snikhete dag besloten eerder op de dag verkeersregelaars in te zetten. Dus komend weekend, inclusief vandaag, extra controle op de toegangswegen. Nou, dat in ieder geval wel. Uh, dan hebben we al onze collega Walter en die wil nog even wat zeggen. Ja, dat heeft helemaal niets met uh, corona te maken, maar wel met de hitte misschien. Want er is een uh, internetstoring bij Ziggo de hele ochtend al in, uh, in Zandvoort. Met name in het gebied 2042. En uh, het bericht van Zico is nu dat, het, dat de oorzaak gevonden is en dat die langzaamaan hersteld is. Dus mensen zouden langzaamaan hun internet weer terug moeten krijgen. 20, 2042, zeg maar, waar onze studio zich bevindt ook, hè? Ja, maar ja. ik geloof niet dat wij Zico hebben. Nee, nee dat klopt ja. inderdaad. Nee. Oké, okay, dus voor de mensen 2042 en die een Zico aansluiting hebben hier de verklaring waarom het misschien eventjes niet werkt. Um, Dankjewel, zo. Wel, met... Dankjewel. Even een goed verhaal. Wij gaan, uh, wij gaan door naar muziek. zometeen meteen de opmerkelijke nieuws dat ons opviel afgelopen week in uh, Binnen- en Buitenland. Maar eerst toch altijd nog een prachtig nummer van uh, Lady Gaga en uh, Bradley Cooper. Hier is het nummer Shallow. Tell me something, good. Are you happy in this modern Gaga en Bradley Cooper met het nummer Shallow hier op ZFM Stanford. ZFM Lunchroom luistert u nog steeds naar 6 augustus is het alweer. En op deze mooie donderdag waar de hittegolf nog net moet beginnen bespreken wij even het opmerkelijke nieuws uit alle hoeken van de wereld. En wat natuurlijk afgelopen week wel het nieuws een beetje domineren. in ieder geval de internationale maar zeker ook. De Nationale nieuwssites Site uh, was de gigantische explosie in uh, Beirut, in uh, Libanon natuurlijk. En uh, volgens de Libanese president uh, is de oorzaak van de enorme explosie uh, nu duidelijk. Zo'n uh, 2750 ton ammoniumnitraat. De stof uh, zal al zes jaar opgeslagen liggen in uh, die, uh, in die uh, betreffende haven van de hoofdstad van Libanon. En uh, dus ja, ammoniumnitraat is zeg maar... Dat is zeer explosief, zo hebben we kunnen zien. En zoals die explosie eruit zag, uh, ja, gaf het ook wel een beetje een gevoel als een soort kleine atoombom. De eerste keer dat ik daar foto's van zag, ik klink heel hol. Klopt dat? Ja, dat, uh, dat kan kloppen. Ik ga het even aanpassen. Ja, ja dat kan. Ga maar, ga maar verder. Toen dacht ik van nou, dit is niet echt, dus ik keek gewoon voorbij. Ja. En toen uh, later toen, dacht ik, toen zag ik het weer en toen dacht ik dit is gewoon echt. Het was gewoon de eerste keer dat ja. ik dacht dit, en, uh, dit gebeurt uh, ik, niet echt. Natuurlijk meerdere malen op social media kom je hetzelfde filmpje tegen, maar elke keer weer denk je wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want het staat al de hele tijd zeg maar zo te roken. Hè? Ja, nou ja. En dan in een moment zie je dat en, en zie je die, die klap en dan in één keer alles weggevaagd. alles, alles gewoon weg, hè? Alles helemaal weg. Dat hele gebouw is gewoon... Alleen, ja, dat hele gebouw is weg. Dat is nu een meer geworden. Maar het ja. ene rare gebouw dat vlakbij ja. staat... Ja, dat klopt. Dat moet wel een hele goede constructie hebben. Want er staat nog een heel groot gedeelte van. Nee, zeker. En de explosie heeft vooralsnog 135 doden geëist. 5000 mensen zijn gewond geraakt. En ja, waarschijnlijk ook uh, hun huis kwijt. Uh, vele mensen. Uh, nog meer mensen, wil ik zeggen. Uh, uh, bij licht uh, wordt weer verder gezocht naar lichamen en overlevenden... En ook een Nederlands team helpt hierbij. En uh, wat nog even uh, goed is om te noemen, is dat de Franse president Macron uh, vandaag een bezoek brengt aan de stad. En uh, dan gaan we even over naar het volgende, want ik kijk even naar de tijd. En dan uh, gaan we over naar de astronautenhelm tegen het coronavirus. Ja, want als het de aarde heeft uh, overgenomen, dan uh, zal het op een gegeven moment ook wel de ruimte ingaan. Nee, dat is, <lacht> dat is een beetje flauw. Uh, ...Colombiaanse ondernemers maken een astronautenhelm tegen een coronavirus. Uh, hm. Zij hebben er eentje ontworpen die mensen moet beschermen tegen onder meer uh, dit virus. En de helm bevat onder meer een filter en een elektrisch systeem voor luchtcirculatie. Ik neem wel het mondkapje. Uh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ik uh, uh, mijn helm ziet niet zitten. <laughs> uh, dan nog even de cryptische datum van mijn, uh, mijn uh, favoriete presentator op de Nederlandse televisie, Arjen Lubach. Want die onthult namelijk zijn cryptische datum uh, 19 augustus. Uh, eerst was dat de 21ste op zijn social media kanalen. Maar nu dus 19 augustus. En dat bleek dus het uitbrengen van zijn boek Store Sender te zijn. Over zijn leven de afgelopen twee jaar. En ook waar best wel specifiek in wordt gegaan over hoe het nou is. Om uh, bijvoorbeeld programma's als Zondag met Lubach te presenteren. En alles wat hij daaromheen doet. Uh, hoe hij dat ervaart. Uh, wij gaan weer even naar muziek. Natuurlijk leuk, al die uh, uh, opmerkelijke nieuwtjes. Maar hier is het nummer 21, Pilots Level of Concern.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 Sir Uh, level of Concern. Natuurlijk uh, 21 Pilots hier uh, bij de ZFM Lunchroom. Op ZFM's antwoord luisteren u nog steeds naar. En uh, ja, wij gaan even naar een uh, stukje humor uh, deze uitzending inbrengen. Uh, ja, ik ben namelijk ook wel een beetje fan van uh, Claudia de Brein. En zeker als het gaat om dit fragment. Uh, dit is uit de oudejaarsconferenten uh, van uh, 2016. En uh, ja, die zomer uh, uh, was uh, regenachtig. Maar zeker ook een paar dagen super warm. En uh, ook uh, verschillende hittegolven geweest. Waar dan natuurlijk ja, altijd? Zij hebben dus een paar uh, tips voor uh, het uh, hitteplan. Ja, zeker. Nou, ze, ze neemt dat Nationaal Hitteplan kort, uh, kort met de mensen door. En uh, ja, we gaan eigenlijk gewoon even luisteren. Dan, uh, dan wijst het vanzelf. Uh, we gaan luisteren naar Claudia de Brij over het Nationaal Hitteplan. Nou, ze denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal Hitteplan.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 Houd uw woning koel. Cool. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. <tied> <tied> <tied> nou. Leggen ze ook uit. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonbering, ventilator.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 Laatste punt, zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Het is, nou vriest het s'nachts alweer aan de grond, dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. En dan zeg ik, ja, het is geen etenplan, bitch. Dat maakt maar niet uit. my mama one day when she warned me what people say live your life until love is found cause love's gonna get you down take a look at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 Mika hoorde u hier met uh, Lollipop. Ja, uh, Lucie, hoe zit het met jouw uh, vier seizoenen dekpet? Uh, niet. <laughs> nee, niet <laughs> gewoon. Hè. Dat is misschien nee, ook maar beter. En uh, in ieder geval goed om te weten dat jij wel het Nationaal Hitteplan uh, hebt gelezen. Ja. Maar uh, dat even terzijde. Uh, nog even de, uh, we gaan even de evenementjes die toch nog uh, hier in Stantwoord en de omgeving uh, worden georganiseerd. Uh, te beginnen in uh, Overveen. Ja, in Bloemendaal moet ik zeggen. Ja. De duinen vertellen oorlogsverhalen. De duinen van het Nationaal Park zuid kennemerland vormden tijdens de Wereldoorlog... het dramatische toneel van de bouw van een omvangrijke verdedigingslinie. De Atlantic Wall. Ja. Veel sporen van deze verdedigingslinie die de Duitse bezetter bouwde langs de hele West-Europese kust... zijn nog aanwezig in het duinlandschap. Nog steeds vertellen de sporen de indrukwekkende verhalen van toen...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 Tot en met 1 april 2021. Dus dat, dan heeft u nog wel even, ja, van 10 tot 5. Okay. De toegang is gratis en de locatie is bezoekerscentrum De Kennemer Duinen. Nou, helemaal goed. En dan hebben we nog even een mooie actie van, uh, van Daan Strang. Uh, want die loopt van 8 tot en met 30 augustus in 23 etappes de Nederlandse kust af... om deze schoon te maken... Uh, van Den Helder tot Katzand op uh, 14 en 15, 15 augustus is zij in Zandvoort. Volgende week uh, vrijdag en zaterdag dus. Uh, verschillende nationale, regionale en lokale partijen steunen inmiddels dit mooie initiatief. Iedereen die mee wil lopen en wil helpen met de clean-up is van harte welkom. Uh, het initiatief uh, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Noordzeekust schoonmaakactie uh, van deze zomer. En uh, daar nodig iedereen uit om mee te doen aan uh, zijn missie voor een schoon strand en of... Uh, en of er ook meerdere etappes mee te kunnen worden gelopen uh, of delen ervan, dat is natuurlijk allemaal mogelijk. Op 14 augustus lo loopt Daan van Amuiden naar Zandvoort en op 15 augustus van Zandvoort naar Noordwijk. Dus hoort u dit nou en lijkt me leuk om mee te doen, uh, zoek dan even deze actie op. Er uh, staat, uh, staat volgens mij ook een uh, berichtje over op onze website en daar staat alle informatie over. Uh, dan gaan we nog even yoga in het pluspunt. Uh, ja, yoga in het uh, pluspunt. En uh, critical uh, alignment en meditatie. Bij critical alignment yoga ligt het accent op alignment van het lichaam. Deze les combineert... C, ja, die afkorting. Ja. Oh ja. Oh, oké. Okay. Met uh, hatha yoga en meditatie. heb je expres gedaan, hè? Je, ja, lid. ik ben nogal van, uh, ja. van, van de afkorting. Jij dacht van deze doe ik uh, voor. Nou ja, in ieder geval... Aanmelden. Ja, via de balie of website van Pluspunt. Vrijdag 4 september tot en met 18 december van half negen tot kwart voor tien. Critical Alignment Yoga dus. Juist. Ja, C-A-Y. Nou, wij gaan uh, op weg naar het tweede uur van deze uitzending natuurlijk met... Uh, oh, hij begint al te zingen. Wacht even. Dat kan natuurlijk helemaal niet, hè, jongens. Uh, even kijken, in het tweede uur natuurlijk nog meer uh, nieuws uit Zandvoort en de regio. De burgemeester is de gast over de coronacrisis, de drukte in Zandvoort... en eventuele uh, maatregelen voor aankomend weekend. Uh, we hebben natuurlijk ook nog onze artiest van de dag niet te vergeten, Louis Armstrong. En uh, wat eten we vandaag? Ja, dat weten we ook weer dankzij het recept van de dag. En dan mag nu dus echt het nummer erin komen. Hier is uh, Last in the Wild uh, van Walk the Moon. Tot zometeen in het tweede uur van uh, Set of Lunchroom. I'll let's at sun.